Vijf uur in met het nws journaal Nieuw-Zeeland is getroffen door de zwaarste sneeuwstorm van de afgelopen 40 jaar. Het openbare leven in de hoofdstad Wellington ligt bijna helemaal plat en de meeste scholen zijn gesloten. De snelweg op het Noordereiland van Wellington naar Auckland is praktisch onbegaanbaar. De weersverwachting is niet best, de komende dagen wordt er nog veel meer sneeuw verwacht.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 Militairen die begin juli zijn begonnen met de politietrainingsmissie in Kunduz... noemen die missie een logistieke puinhoop. Dat blijkt uit e-mails van aardgezonde militairen aan de NOS. De militairen zijn gefrustreerd omdat ze er al zes weken zitten en nog niets kunnen doen. Defensie zegt dat er gisteren voor het eerst is gepatrouilleerd in het gebied. De Japanse economie doet het beter dan verwacht en is veel minder gekrompen dan was verwacht... De economie kampt onder meer met de naweeën van de aardbeving en de tsunami in maart van dit jaar. De regering verwacht verder herstel eind dit jaar, maar die groei wordt bedreigd door de stijgende koers van de yen en de onrust over de schuldencrisis in de VS en Europa. Het aantal in Nederland verkochte vissoorten dat een duurzaamheidskenmerk heeft is de afgelopen drie jaar verdrievoudigd. Vissers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen... wil hun vangst gecertificeerd worden. Zo mag er onder meer geen sprake zijn van overbevissing... en moeten ze met respect omgaan met de natuur onder water. En dan het weer, opklaringen, mogelijk enkele buien... die wegtrekken naar het oosten. In de loop van de dag wordt het steeds zonniger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. En morgen en overmorgen, bijna overal droog en zonnige periode. Dit was het NOS Journaal.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 In deze zomerweek geven we in het laatste uur van Caro's Nacht van het Goede Leven aandacht aan nieuw Nederlands muzikaal talent. Vorige week hadden we Celine Cairo te gast, die je net hoorde met Strangers. En deze week is het de beurt aan een zangeres, een singer-songwriter die een vleugje country combineert met strakke popmelodieën. Ze staan hier opgesteld, samen met haar band is hier Annie Mary. Walking through a small village, sunshine is falling on my skin, tiny skirts, sunglasses. Gold. Annie Mary, live in de nacht van het goede leven. Gewoon midden in de nacht, zeg. Ja, Geweldig. Uh, we hoorden op akoestische gitaar Peter Schillmuller, op Bas Nick Kamphuis... door rijmakers op percussie en op toetsen Matthijs van Til. En Annie Mary, die zong Annemarie Bron uit Terwolde. Uh, I'm in love with everything, hebben we onder andere gehoord. Nou, dat is veel, dus daar gaan we het straks maar eens uh, ja, precies, uitgebreid zeker. over hebben. Goh zeg dat was het eerste deel en ze gaan natuurlijk nog meer live spelen in uh, dit uur. Eerst uh, tijd voor Brooke Fraser Something in the Water. <tied> Something in the water, Brooke Fraser, niet in het uh, water van Anne-Marie, want ze heeft net, zo, net een uh, vers flesje gekregen ja. na de eerste zangprestatie. <laughs> <laughs> Zojuist. Hey, fijn dat je er bent, samen met je band, uh, ja. midden in de nacht. Ja, zeker. Mooi. Is dit een tijdstip voor je waarop je je lekker voelt? Of? Nou, het, het is natuurlijk uh, vroeg of laat, of hoe je het wil zeggen, maar uh, nee, dat is prima. Ik kom, ben blij dat ik hier natuurlijk mag komen. Dat is hartstikke goed. Uh, maar ben je, een, ben je een nachtmens? Ja, of... ik ben wel een nachtmens. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Liever dan uh, 's ochtends heel vroeg eruit, dan is dit beter. <laughs> ja, ja, ja. ja. Uh, we hoorden net uh, Today van uh, je debuut-cd, ja, klopt. I'll keep the Memory, dus uh, vorig jaar verschenen? Uh, nee, ja, het is in uh, Nederland afgelopen januari uh, gereleased, ja. of tenminste niet eigenlijk in Nederland, dat is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gebeurd en nu is dat dus recent ook in Nederland gebeurd en uh, nu dus inderdaad de, de single die uh, als eerste van het album wordt geplukt. Oh ja, die gaan we later in het, uh, ja. in het uur nog uh, ja, live uh, horen. Uh, dus je bent eerst in het buitenland begonnen? Ja, dat is natuurlijk een vraag. Hoe zit dat dan? Ja. Um, nou Het is zo dat wij uh, hebben opgenomen in een Duitse studio. Vlak over de grens. Want ik kom er natuurlijk uit Enschede. Um, en uh, het, uh, we hebben daar uh, ja, eigenlijk vanuit die positie allerlei contacten gekregen. En uh, daardoor ben ik aangesloten bij een Duits label. Jaguar. En um, mijn promotor daar, uh, Klaus Keizer die, uh, dus, die heeft zoveel, ontzettend veel contacten in verschillende landen weer. En die zei van, nou we gaan dit op deze manier aanpakken. Hij heeft zelf ook weer een contract gesloten met uh, een platenmaatschappij DA Music, in Duitsland ook. Dus vandaar dat het eigenlijk allemaal in Duitsland is gebeurd eerst. <laughs> En uh, je, ik las op je site helemaal in het Engels, overigens. Dus uh, inclusief het optreden van vandaag staat in het Engels ja, aangekondigd. Hier in de Nacht van het Goed Leven. Geweldig. Ja. Uh, uh, dat je, je bent begonnen op je dertiende al. Ja, nou, toen had je je eerste ja, band al? Ja, toen had ik mijn eerste bandje inderdaad. Ja. Dat klopt. Toen was ik echt wel uh, heel jong. Dat was uh, bij de muziekschool in Deventer. Hebben ja. uh, we dat gedaan. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk om te zingen. en uh, oh, Dat was nog wel een tijd dat ik dat eigenlijk liever voor mezelf hield ook. Ik hoefde niet speciaal voor mensen te zingen. Ik had zoiets van, nee, ik wil gewoon lekker zingen en uh, ik hoef niet die aandacht of zo op die manier. Mm -hmm. Maar uh, toen hadden we op een gegeven moment een concert in, uh, uh, wat was dat ook? in het Burgerweeshuis in uh, Deventer. En toen uh, kreeg ik zoveel complimentjes dat ik dat ineens wel heel gaaf vond. En toen dacht ik oh oeh, nou dat wil ik toch wel meer. meer Kunnen we dat nog op, op YouTube uh, terugzien? Uh, dat, nee, dat is niet, uh, oh dat zou ik eens eventjes nakijken eigenlijk. Want er zijn volgens mij helemaal geen filmpjes van gemaakt. Geen filmpjes dan? nee. Oh, dat zou wel leuk zijn, inderdaad. Ja, maar ja, ja. Ik heb wel opnames op CD'tje nog staan. Maar. <laughs> uh, hoe heeft jou, jouw muzikale voorkeur zich uh, ontwikkeld in uh, de stijl die je nu, uh, die je nu zingt? Uh, nou, dat komt eigenlijk van, jong, uh, van jongs op aan dat ik heel veel uh, toch heb geluisterd. Uh, nou ja, er was eigenlijk bij ons thuis altijd uh, muziek überhaupt in huis. Mijn vader die speelt bijvoorbeeld piano. En die speelde altijd uh, ook bijvoorbeeld uh, om ons in slaap te krijgen eigenlijk. Oh ja. als je achter de piano zit. Um, en op een gegeven moment kwam hij ook aan met een cd van Ilse het Lange bijvoorbeeld. En uh, baf, nou dat was bij mij meteen raak. Want dat vond ik helemaal geweldig. Dus um, op die manier, ik heb heel veel naar uh, bepaalde artiesten geluisterd. Waardoor ik uiteindelijk nu... Uh, ja, dit is nu wat er eigenlijk bij mij inderdaad uitkomt als ik schrijf in deze stijl. En wie weet is dat uh, over een tijdje weer anders, maar nu op dit moment is dat, uh, ja. En ho hoe lang is dit al, uh, is het dan de stijl die een beetje, wat zullen we zeggen, gebaseerd op country? Of hoe ja, noem je het? ik denk dat ik het gewoon, uh, want iedereen die wil altijd alles in een hokje plaatsen, maar ik noem het denk ik gewoon pop met uh, invloeden van country en ja, ja. En hoe lang doe je dat al? Dat doe ik nu sinds 2008. Oh ja. Ja, echt sinds dit, uh, dit project eigenlijk, uh, ja. dat, ik, ja, dat is echt uh, daarmee ontstaan. Ja. En daarvoor? Uh, wat ik ook heel erg leuk vind om te doen, is een beetje pop-soul en uh, ja. ik heb ook heel veel bijvoorbeeld naar Rita Franklin geluisterd, uh, Alicia Keys, en uh, ja, dat uh, is toch ook wel iets wat ik ook wel erg lekker vind, dus uh, ja, wie weet voor een eventueel volgend album, dan zit daar misschien ook toch wel weer iets in die hoek uh, mm -hmm. in. Je vertelde net dat je vader piano voor je speelde. Wat is het allervroegste liedje wat je je herinnert? Oh, mijn vader die speelde eigenlijk niet zozeer echt liedjes. Ja, wel Mozart bijvoorbeeld of zo deed hij. Ja. Maar um, uh, uh, hij schreef heel veel zelf. En dan uh, schreef hij dat ook niet uit, want dat kon hij niet. Uh, hij, uh, op die manier heeft hij niet die achtergrond. Maar uh, hij was gewoon heel muzikaal en hij ging dat gewoon altijd. Uh, ja, uh, speelde gewoon eigen stukken eigenlijk. Dus elke keer op het moment dat je die dingen ook weer hoort, dan heb je weer gelijk een herkenning uit je jeugd. Is mooi. Ja. We praten straks verder over jouw muziek en over de muziek van anderen. Want je hebt ja. ook wat platen meegenomen van uh, nou, dingen waar je graag naar luistert. En ja. die je wellicht beïnvloed uh, hebben. Uh, dat straks na Crowded House. Four Seasons in One Day. Four Seasons in One Day.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 Like all the things you can't explain Four seasons in one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 huis. Uh, ik praat met Annemarie Bron, Annie Mary, dat is eigenlijk de naam van je band, hè? Of nou, uh, is eigenlijk het... is dat mijn artiestennaam. Ja? en uh, het is zo dat de band, het, het draait om mij, ik schrijf ook de liedjes en uh, ik arrangeer dat wel vaak met bandleden, maar het, uh, ja, het is zo dat mijn band in die zin uh, nou, daarachter een beetje staat. En, ja. En, ja. Maar het draait om jou. Je zegt het Het draait het al. om mij. Dat is mooi. Toch? Dat is helder. Zeg ja. jij, jij tekst en muziek? Je ik schrijf schrijf alles. Onder ja, ja. ook veel partijen. vocals ja, partijen. In principe alles. En dan uh, ga ik vaak met de bandleden samen zitten. En dan zeg ik: Nou, ik wil graag uh, een beetje. Ik heb hier bijvoorbeeld naar deze plaat geluisterd. En dit en dit vind ik hiervan gaaf. En uh, van dit misschien uh, deze stijl. Of, uh, en dan uh, geef ik dat in die zin aan. En dan gaan we vervolgens echt dat arrangeren tot uh, ja, een bandnummer ook. Mm -hmm. Maar inderdaad, ik schrijf alles zelf. Ja. En je schrijft in het Engels, heb je dat altijd gedaan? Ja, heb ik altijd gedaan, want dat trekt mij toch meer. Um, ik vind dat ook moeilijk in het Nederlands. Ik heb dat wel eens geprobeerd hoor, maar ik, nee, dat is nu niet mijn ding ook. En uh, want uh, ik heb het andersom eigenlijk. Als ja. ik, het, als ik het iets in het Engels probeer, dan denk ik van ja, ik, ik weet wel wat, wat ik moet zeggen. Maar om het gevoel uit te drukken, ja. wat je in het Nederlands hebt. Want in het Nederlands ken je alle woorden en alle ja. nuances. En hoe, hoe doe jij dat in het Engels? Um, hoe bedoel je dan precies? Qua uh, gewoon hoe ik dan eigenlijk schrijf? Of ja, hoe, precies. Uh, want denk je dan in het Engels? Of maak je het, denk je eerst in het Nederlands wat je wilt zeggen? En vertaal nee, je dat? dat doe ik sowieso niet. Maar hoe het bij mij eigenlijk vaak gaat... Um, want ja, ik ben dan al sowieso eigenlijk... Denk ik niet eens op dat moment aan het Nederlands. Maar ik ben dan wel Engels georiënteerd. Ik uh, heb uh, het, het kan van twee verschillende kanten komen. Of ik heb... Uh, een bepaalde melodie in mijn hoofd en dan uh, ben ik bijvoorbeeld ergens uh, loop ik op straat of zo dan zing ik dat even snel in op mijn telefoon uh, en dan vervolgens dan hoor ik daar al eigenlijk helemaal de akkoorden onder wat er onder moet komen en uh, heb ik daar al gelijk zo'n beeldvorming ja. uh, voor um, en uh, dan ga ik vervolgens bijvoorbeeld achter de piano zitten en dan uh, ga ik de, die melodie dus al zingen en dan komen er vaak al woorden mee en dan op die manier als ik dan vervolgens ga luisteren naar die woorden dan uh, ja, dan weet ik eigenlijk gelijk waar ik al over aan het zingen ben. Of waar mijn inspiratie dan op dat moment vandaan is gekomen. En uh, dan is dat ook vaak iets waar ik dan vervolgens een liedje over maak. En dat, is, ja, dat werkt op die manier uh, zo bij mij. Of het kan zo zijn dat ik gewoon achter de piano ga zitten. En dat ik juist eerste akkoorden heb. Maar uh, die melodie die gaat vaak uh, heel makkelijk. En die en, komt uh, het eerst meestal? Meestal wel bij mij ja. En de tekst die, ja. komt, die komt er als laatste bij zeg maar. Ja, uiteindelijk wel. Uh, nou, het is uh, wel zo dat ik ook wel eens uh, in bed lig trouwens en dat ik ineens een uh, en tekst zo eruit uh, uh, schrijf. Maar uh, ik vind het moeilijker om dan daaronder muziek te zetten dan andersom. Ja, ja, dat ja, alles ja. natuurlijk wel weer moet passen en zo. Het uh -huh. zit natuurlijk wel een beetje puzzelen, dat hoort er ook bij. Maar, uh, ja. En wat zijn de onderwerpen die, uh, die... Is dat heel divers? Of wat voor onderwerpen komen er dan? Uh, nou, eigenlijk, uh, uh, dat kan van alles echt zijn. Uh, dingen die je hebt meegemaakt. Dingen die, uh, uh, ja, die je interessant vindt. Of een bepaalde fantasie bijvoorbeeld. Dat uh, kan echt van alles zijn. Ja. Want ik las ook in een van de nummers... If you want to feel happiness, find forgiveness first. Ja, Zo. dat is een best zware tekst. Dus we mogen niet zomaar gelukkig zijn. <laughs> nou, ik denk gewoon wel dat... Um, uh, nou, het, het, het is een beetje in de trant natuurlijk van de hele tekst. Ik denk dat mensen uh, uh, om iets uh, te krijgen ook moeten kunnen geven. En dat, daarom ook heet het liedje inderdaad Give to Get. Dat is dus het tweede nummer op mijn album. Uh, en ja, uh, ik denk dat op het moment dat je dat niet doet... en altijd wel gewoon bepaalde dingen wil krijgen... dat je het jezelf eigenlijk heel moeilijk maakt. Want dan werkt alles misschien averechts. En ik denk gewoon daarom dat het heel belangrijk is om dat te doen. En ja, om dus ook... Uh, ook te leren vergeven en uh, dus ook een stuk te kunnen afsluiten in plaats van, weet je, er zijn zoveel mensen die altijd alles op elkaar stapelen en uh, altijd op het moment dat er iets zich weer voordoet, altijd de oude koeien uit de sloot gehaald. En nou ja, het, het is wel een kunst om dat ook te kunnen, om dat los te laten en om ook daadwerkelijk te kunnen zeggen, oké, okay, wat er toen is gebeurd, dat is klaar, ik vergeef het je en het dan ook echt proberen zo te voelen en het echt te kunnen accepteren. Frij, ja. ja. Dus, uh, <laughs> het is niet meteen met die paar regels die er soms s nachts uitkomen. Dan uh, daar laat je het nog niet bij zitten. Nee, nee, nee, nee dat gaat wel iets verder soms. Ja. Uh, <laughs> Je hebt, we zeiden het al, je hebt muziek meegenomen. Uh, ja, klopt. We beginnen met Ilse de Lange, die heb je net ja. al aangehaald. Vertel ons eens wat over Flying Blind, wat we gaan draaien. Nou, het is niet zozeer het liedje, uh, want ik vind eigenlijk gewoon die hele CD uh, van haar eerste album. Dus World of, of Heard, vind ik echt uh, te gek. Is ook het album waar ik, wat ik echt grijs gedraaid heb. En uh, ja, zij heeft mij zo geïnspireerd. En dat was eigenlijk ook voor mij, uh, zij was de eerste artiest uh, die uh, dat. Pop country, dat de eerste plaats was echt wel heel country zelfs, uh, geïntroduceerd uh, heeft bij mij eigenlijk. En uh, toen, is, ja, toen besefte ik eigenlijk hoe leuk ik dat vond. En uh, ja, vanuit, zij is gewoon de eerste die ik uh, op die manier leerde kennen eigenlijk. En daarom is zij gewoon, uh, ja, het heeft een hele belangrijke factor voor mij voor mijn muziek. Flying blind, Ilse Delaar. Blind van uh, Ilse de Lange op uh, voorspraak van uh, Annemarie Bron Annie Mary. Stevige gitaar uh, zit hierin. Ja, lekker. Ja, dat is ook iets <laughs> wat jij. Uh... Ja, dat vind ik wel lekker. En, uh, zeker met de bluesy dingetjes. Dat, zit, dat is dit dan weer natuurlijk niet echt. Maar ik hou dus ook heel erg van blues. En uh, ja, daar mag dat zeker wel uh, ja, lekker ja. knallen hoor. Een je, in, uh, in I Use You, wat ik ja, heb uh, kleine, wat kleine dingetjes van je, van je uh, website uh, beluisterd. Ja. Daar zit het een beetje in. Hè? Dat klinkt, ja. heel, dat klinkt uh, flink anders dan. Uh... Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. ja. Dus uh, ja. <laughs> Fijn. Staat niet op de lijst, geloof ik, voor vannacht nog? Nee, voor, uh... nee, nee, helaas. <laughs> ja. hey, even terug naar Ilse. Uh, heb je wel eens contact met haar gehad? Nee, nog nooit. Ik ben natuurlijk wel bij concerten en geweest, maar ik heb nooit contact met haar gehad. Geprobeerd of.? Uh... Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, nou ja, goed, nu uh, is het wel zo dat misschien achter de schermen wel uh, daarin ook wat geprobeerd. Zou, ik zou het natuurlijk, dat is wel een droomscenario voor mij, om misschien een keertje in, in, in een voorprogramma of zo van haar te kunnen staan. Of zelfs ja. met haar op het podium, dat is ja. nog mooi natuurlijk. Maar uh, nee, tot nu toe uh, nog niet. Dus uh, wie weet. Ja, dus ja, dat is uh, wellicht iets, uh, iets voor de toekomst. En je hebt het dus ook niet, wat je, je hebt het niet geprobeerd om het... Uh, of om... Je album om te laten horen aan haar, bijvoorbeeld. Ja, nou, ik weet wel dat het toevallig aan haar manager bijvoorbeeld is gegeven mm. en uh, dergelijke. Maar dat, ik denk wel dat het ook um, uh, makkelijker is om uiteindelijk weer binnen te komen, bijvoorbeeld via een plugger uh, of een, een boeker of iets dergelijks. Dan uh, als je het zelf probeert. Want ja, het is, het is zo moeilijk om contact te krijgen, te krijgen met die mensen en om. Uh, ja, je, je moet het allemaal via via tegenwoordig bijna doen. Schoon. Want vroeger, uh, ja, vroeger de pluggers, uh, hè, dat waren dan uh, de mannen die met hun doosje met CDs uh, bij alle discokisten uh, langskwamen. Ja. Dat is geloof ik zo langzaam helemaal uitgestorven. Ja, ik dacht al in Nederland gaan ze natuurlijk wel tijdens een plug nog wel echt uh, in gesprek en hun uh, singles wel laten zien de nieuwe dingen die ja. ze uh, hebben, maar het is uh, denk ik heel moeilijk wel om daartussen te komen, omdat uh, ja, je moet denk ik ook een DJ hebben die denkt van... Uh, nou, hier geloof ik in, hier wil ik achterstaan. En, ja. Uh, ja, er is natuurlijk zo ontzettend Er is veel keus. Ja, ja. Dat was er natuurlijk altijd al, maar het ja. is natuurlijk nog veel meer geworden. Ja, en ook nog van buitenaf natuurlijk. En uh, grote platenmaatschappijen die uh, daarin ook uh, een belangrijke rol hebben. Die wel ook makkelijker misschien binnenkomen waarschijnlijk. En uh, ja... Dus dat is, maar dat is ook een eh, ontzettende uitdaging. Dus dat is ook hartstikke leuk, natuurlijk. Een ja. mooie weg om te gaan. Ja, precies. Ja. Uh, laten we nog een ander nummer draaien van jouw, uh, jouw lijst, jouw voorkeuren. Uh, Rebecca Lavelle heb je meegenomen. Ja. Vertel ons daar eens iets over. Nou, ik ken haar um, nog helemaal niet zo heel erg lang. Ik denk nu een paar jaar. Um, omdat zij voor de serie McLeod Daughters. Uh, ja, dat is echt zo'n vrouwenserie. <lacht> <Net fijn geweest. lacht> en uh, daar is zij uh, veel muziek voor gemaakt. En ik hoor daar in die serie en ik dacht van nou wie is dat dat vond ik zo te gek en uh, toen heb ik dat opgezocht en dat bleek dus Rebecca LaVelle te zijn en uh, zij ja maakt echt uh, die Americana muziek dus echt dat ja, ja. uh, die bepaalde stijl country en uh, niet en ook wel heel veel verschillende dingetjes hoor maar dit uh, wat nummer wat we nu inderdaad uh, zo gaan draaien is het uh, voor mij, nou, dat is misschien wel een van mijn uh, lievelingliedjes, zo zo, uh, denk ik. Het is gewoon, ja, heel straight, uh, zo van baf, dit is het en uh, niet anders. Uh, het doet mij echt wat. En wat is dan het eerste wat bij je binnenkomt, als je, toen je haar voor het eerst hoorde? Uh... Nou, stem haar uh, stemgeluid vind ik heel erg mooi, maar ook gewoon de hele... Ja, de, alles erom, uh, eromheen ook, de, de manier van arrangementen, uh, bijvoorbeeld zij maakte ook veel gebruik van viool en uh, cello, en ook in dit nummer trouwens. En uh, ja, de, het is gewoon, het, zij raakt mij met haar stem ook echt. En uh, de teksten vind ik, of zeker van dit liedje, vind ik zo ontzettend mooi dat ik gewoon, uh, ja, gelijk helemaal verkocht was. Rebecca Lavelle, My Heart Is Like A River. My heart is like the river My heart is like these hills They never change, I never change And I never will You called and I came running You cried and now I'm here So hold this faith, accept our faith These are little fears We have enough to guide us We have enough to last We're not alone, we never were You and I aren't lost Oh, hold me very tightly Be no like Rebecca Lavelle, my heart is like a river. Een keuze van Annemarie Bron, Annie Mary. En ze is nu weer achter haar zangmicrofoon gaan staan. Want we gaan weer live luisteren naar de vierman sterke band... plus de zangeres Annie Mary. zitten er hier echt helemaal in. Met z'n vijven. I'll Keep the Memory, het uh, titelnummer van de nieuwe cd van Annie, Mary. Straks praten we verder met de band. I'll come running. Leave again when you're bored with me. I'll make it easy. Never mind me, never mind me. I'll just cast shadows on your walls. Get our reaction. Any signs of love? Open. Never Mind Me van Maria Mina, ook een keuze van jou? Ja. Niet specifiek dit liedje, zei je net. Ja, maar... nou dat heb ik bijna bij alle artiesten, behalve bij dat nummer hiervoor wel. Um, maar ik vind ja, ja, haar muziek gewoon te gek. En uh, ik dacht, wat is nou een leuk liedje om dan even te draaien? En toen dacht ik, oh, dit liedje vind ik leuk, want die heb ik ook veel geluisterd. Ja. Toch veel, want je had, je had veel... Nou, Ilse de lang was natuurlijk wel een stevig nummer. Ik zat me af Klap. te vragen hoe het zit, zat met de verhouding Ja, ik, heb, ballads ik, vind en het, en, ik vond het heel moeilijk om drie nummers te kiezen... omdat je zoveel natuurlijk mooi vindt. Ik, ik heb ook overwogen om bijvoorbeeld iets van Shania Twain erin te doen. Iets uh, van uh, Alicia Keys. Maar ja, als ik kijk naar... met betrekking tot dit album wat ik nu heb uitgebracht... Is het, uh, zijn het voornamelijk deze drie artiesten. Uh, maar goed, ja, ik kan ook een Keith Urban noemen... of een Alison Krauss. Ja, dus uh, er ja, dus zijn dus ook... Ook nog wel gewoon kerels, waar je naar luistert. Ja, ook. nu allemaal dames. Ja, euh... ja, dat was eigenlijk ja. toevallig. <laughs> Inmiddels zijn er ook twee bandleden aan. We hebben, zijn er twee kwijt, maar we hebben de twee hier uh, ook aan tafel zitten. Dat uh, is door Rijmakers uh, percussionist en Peter Schielmullen op akoestisch gitaar uit de band. Uh, uh, ik, jij bent net helemaal vers binnen. Klopt bij de band. Ja. ja. Ja, ik zit uh, volgens mij nog maar twee weken bij de band. Zit misschien drie of zo, maar En je, hoeveelste optreden is dit hier vanavond, hier bij de uh, Dit is het tweede radiooptreden wat ik oh. met Annemarie doe. Ja. En, en uh, qua concerten, qua optredens? Uh... Uh, verder hebben we tot nu toe nog nee. geen optredens gedaan. Nee. Nee. Hoe is het tot dusver? Ja, heel leuk. Ja, ik vind het super. Ja, anders was ik ook niet bij de, uh, uh, met de band gaan spelen... Dus Je mag eerlijk zijn hoor, uh, ja. oh, het is nachtjod. Nee, nee, nee, nee, ik ik, nee, ik was juist heel blij dat ik ja. uh, uh, gevraagd werd door Annemarie. En uh, ja, we hebben, we hebben toen, ze heeft mij uh, gebeld. We kenden elkaar eigenlijk niet. Uh, en dat ging via twee andere jongens uit de band. Die kende ik dan weer en die kenden mij. En die hebben mij aanbevolen. En toen uh, belde Annemarie mij op. En uh, toen is er even HCD langs komen brengen en we hebben even samen geluisterd en een beetje gekletst. En uh, meteen de volgende dag was de eerste repetitie eh, om <lacht> te kijken ja, hoe dat een beetje aanvoelt en hoe het gaat. Mm -hmm. En ja, het was hartstikke leuk. Geweldig. Dus... En ja. wat, wat, zijn, uh, wat deed je hiervoor? Of wat zijn de andere uh, dingen waar je, die je doet? Nou, ik doe uh, van alles. Ja. Uh, ik um, ja. Ik, uh, ik heb uh, net als Annemarie ook uh, conservatorium gedaan. Ja. En, uh, uh, ik geef les, maar uh, daarnaast uh, uh, speel ik ook in verschillende bandjes. En ik doe allerlei projecten, theater, musicals, uh, dit soort dingen. ja En uh, ja dat, dat brengt me bij, uh, bij door, want uh, jij staat ook in ja. het theater. Kom je ook van het conservatorium, net als je collega? Ja, ik heb toevallig ook in Enschede gestudeerd. <laughs> vandaar dat ik uh, ja. het ja. ook leuk is om ja. er opdracht te zijn. Ja. En steeds... Met, met de muzika muzikanten van daar uh, mee te ja. spelen. Ja. Jij bent de percussionist bij de band. Wat, wat doe jij naast uh, Annie Marion nog? Ik doe van alles. Ik zit ja. uh, onder andere in de musicalwereld ook. En, uh, en daarnaast ben ik nu ook met een Pink Floyd tribute bezig in uh, Friesland. En, uh, ja, ik geef ook uh, les op de muziekschool in Breda, de nieuwe vesten. Ja, voor de rest overal en nergens eigenlijk, ja. Ja, en uh, jij speelt al... Uh, jij bent uh, een, een van de vaste leden, toch? Ja, ja ik, en ben ik ben trouw dat ze... een mannetje ja. die er al vanaf het begin bij is. Oké, oh, kijk, kijk, kijk, kijk, Want we hebben twee invallers vannacht, uh, Ja, klopt, begrepen. want er zijn twee ja. van mijn bandleden op vakantie... tot ja. en met morgen, dus waarschijnlijk. Uh, ja. Dus uh, ja, maar goed. Uh, nee, maar de, ik heb vast die invallers uh, mee. Dus dat is uh, fijn dat die ook mee willen. Ja, want we, nou, die, jullie zijn hier met z'n vijven... Uh, maar het kan nog veel groter, Begrepen? Het ik? kan nog veel groter. Ja, nee. ja het is uh, zo. Wat ik het liefst ook doe, um, uh, is in een grote verzetting spelen met 13 mannen, een podium, waaronder dan backing vocals uh, erbij en uh, viool, uh, cello. Uh, uh, we hebben tegenwoordig ook uh, pedal steel gitaar erbij en uh, mandoline. Dus het is Super. echt een uh, ja. ja, dat is echt gek. En uh, ja. ja, dan kun je ook echt helemaal uitbouwen en ook uh, precies laten horen wat wij ook eigenlijk op de CD hebben gedaan. En, ja, dat is natuurlijk wel echt te gek. Uh, dus, dit heeft ook echt wel weer heel erg wat natuurlijk om lekker in kleine bezetting te spelen. Ja, het is wel een flinke bezetting. Inderdaad, het is eigenlijk ook gewoon weer een soort band. Ja, hartstikke groot. En nou ja, aan het begin zei je het al uh, Annemarie, het draait om mij. Ja. En hoe is het Op. voor de heren dat het <laughs> draait om haar? Nou ja, het draait altijd om Annemarie. Ah. Maar... <laughs> Maar, maar uh, het leuke aan Anne-Marie is wel dat zij steeds iedereen die erbij komt, ook heel hard erbij betrekt. Onder, ja. Uh, ja, het moet altijd een, een groepsproces zijn en ook heel de hele cd die tot stand is gekomen, is steeds bij van ja, iedereen had een idee. En elk idee bij elkaar werd steeds die cd. En ja, dat maakt het ook leuk. Het is echt een eigen beheer. Uh, productie en, en daar, daar blijft het ook tot nu toe dus dat is leuk ja, ja. ja dus hebben jullie hebben wel veel contact onderling ook bij het schrijven van de van de nummers ja vooral dan met betrekking tot het arrangeren dus ja. vooral want ik kom dan inderdaad zoals ik vertelde dus aan met uh, dan het nummer eigenlijk en dan vervolgens dan gaan we dat dus echt tot een bandnummer maken Leuk. Ja. Straks gaan we er nog één horen. A New Beginning, dat is de single. De single, yes. Maar eerst nog eventjes Shania Twain. Die noemen je trouwens ook al. Uh, From This Moment On. Nog iets waarvan je zegt van... Ja, Shania Twain, luister eens even daarnaar. Want dat is geweldig om te horen. Oh, wat ik een zo leuk nummer vind. Dat is gewoon haar eerste album. Oh nee, ik weet nee, niet eens of het... ook. Oh. van een van stijl dus, van zingen of muziek maken. Dat bedoel ik. Oh. Um, <laughs> nou, daar stond ik even met mijn mond vol tanden. <laughs> Dan gaan we gewoon luisteren naar From ja. This Moment On. En straks nog... Any Merry Life in de Nacht van het Goede Leven this moment, life has begun. From this moment: You are the one right beside Gianni Wayne from this moment on. Bijna aan het eind van Caro's uh, uh, Nacht van het uh, Goede Leven. Ze kwamen met vijf auto's helemaal uh, uit Enschede. En uh, zo meteen gaan ze hier weer live uh, spelen. Annie Mary met uh, je nieuwe single, hè? Ja, klopt. Een nieuw beginning. Een nieuw beginning. En uh, je had nog even een. Uh, je wilde nog even een lijst bedankjes. Uh... Nou, nee, geen bedankjes. Maar uh, ja. uh, uh, ik wil graag nog wel even vertellen dat ik heel blij ben dat. Uh, uh, mijn label gewoon in Duitsland zo uh, vrij is dat ik zoveel vrijheid zelf ook heb om mijn eigen plugger Roelie van Lingen uh, van Kingplay Music uh, te kunnen vragen. En uh, die staat al zo lang achter mij. Dus uh, ja, uh, mochten mensen dus ook geïnteresseerd zijn over iets of met betrekking tot boekingen, kunnen ze ook bij hem terecht. Oké. Okay. Ja. En we kunnen natuurlijk op je site kijken. Dat sowieso. www.animary.com Hoppa. Com, kijk, ben, ja. ja, en NL en, maakt NL het allemaal en alles niet uit. In zouden, dus, <laughs> ja, ja, geweldig. Nou, neem vast je plaats in. Ja, doei, Dan uh, zijn de mannen er weer klaar voor. En uh, de dame die uh, het voorzit. Het is de nieuwe single van het album. Het album heet I'll Keep The Memory. En dit is A New Beginning. Open my heart to the world We take all chances on my path To get where I want to be It wasn't easy And I know that I took a risk But it was now Ja, zeg. Nou, uh, haar pad ligt wide open. Annie, Mary, een nieuw beginning uh, was dit. Uh, en dan ga ik nog eventjes het personeel voorstellen. Want uh, nou, ze, hebben zich, uh, ze hebben enorm hard gewerkt hier uh, vannacht. Peter Schilmuller op akoestische gitaar. We hadden op Bas Nick Kamphuis. Door rijmakers op percussie. En die man die dat geweldige solootje speelde net. Die gaan we echt heel de zomer laten horen. Uh, op toetsen Matthijs van Til. En natuurlijk uh, Annemarie Bron, Annie, Mary. Dat was uh, de band. Ik wil jullie heel hartelijk danken. Ja, ook voor het live optreden. En heel veel succes. Ja, daar besluiten we dan de nacht van het uh, goede leven mee. Volgende week opnieuw live muziek. En we gaan weer uh, allerlei dingen horen uit de archieven. We gaan met, uh, praten met correspondenten over de hele wereld. En er zal nog veel meer in zitten tussen 2 en 6 opnieuw volgende week op Radio 1. Nog een hele prettige dag.